1 uur. Het NOS-journaal. Door Megens. Goedemiddag. Steeds meer formatieafspraken bekend. Onder meer over de hypotheekrenteaftrek. Rutte gaat economische missie naar Turkije leiden. En de Sakharovprijs is dit jaar voor twee gevangen Iraniërs. Vanmiddag in het zuiden nog veel bewolking en soms regen. In het midden en noorden van het land een afwisseling van wolken en opklaringen. In de kustgebieden later vanmiddag weer wat buien. En het wordt ongeveer 9 graden. Morgen buien in het noordwesten, in het binnenland droog en dan wordt het hooguit 8 graden. De VVD en de Partij van de Arbeid willen ook voor bestaande gevallen de hypotheekrenteaftrek beperken. Bronnen in Den Haag zeggen dat hierover in de formatie afspraken zijn gemaakt. Volgens ingewijden wordt de maximale hypotheekrenteaftrek vanaf 2014 elk jaar met een half procent verminderd. De aftrek gaat op termijn omlaag van de huidige maximaal 52% procent naar 38%. Procent. Daardoor worden de huizenbezitters die in het hoogste belastingtarief vallen als eerste getroffen. De partijen willen verder het hoogste belastingtarief verlagen van 52% naar 49%. Procent. En Ze zijn verpland de derde schijf van 42% procent te verlengen. pvv rijder Wilders ziet niks in het plan. Ik vind dat ongelooflijk, de heer Rutte heeft blijkbaar heel veel voor over om in het torentje te blijven zitten. En de heer Samson scoort punt op punt. Dus ik heb al eens een keer gekscheerend gezegd... het kabinet Samson 1 komt eraan en dat blijkt nu wel weer. Als de VVD zelfs de bestaande hypotheken al niet met rust laat... Ja, dan, dan is het einde zoek. Geert Wilders ingewijde meldde ook dat de Amsterdamse wethouder Ascher de PvdA-vicepremier wordt. Hij is nu nog wethouder Financiën, Onderwijs en Jeugd in Amsterdam. Premier Rutte leidt over anderhalve weken een economische missie naar Turkije. De reis is bedoeld om de diplomatieke en economische betrekkingen te verstevigen. Er gaat een handelsdelegatie mee van tien topmensen van Nederlandse multinationals... en ruim tachtig vertegenwoordigers van Nederlandse MKB-bedrijven. Het bezoek is gepland van vijf tot en met 7 november. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst zal Rutte de missie zeker leiden... ook als er ontwikkelingen zijn in de formatie. Algemeen wordt aangenomen dat het nieuwe kabinet op zijn vroegst... donderdag 8 november kan worden beëdigd. De Sakharovprijs gaat dit jaar naar twee Iraanse activisten. Advocaten Nazrin Satoudeh en filmregisseur Jafar Panay... krijgen de Europese prijs voor de vrijheid van meningsuiting... voor hun strijd voor de mensenrechten. Dat heeft voorzitter Schulz van het Europees Parlement bekendgemaakt. Correspondent Tijn Sadeh in Brussel. Nou, Satoudeh uh, Zij is een advocaat, een voorvechter van mensenrechten. Ze zet zich vooral in voor activisten van de Iraanse oppositie. Die uh, alleen nog maar uitzicht hebben op de doodstraf. Nou, zelf zit ze inmiddels ook vast. In 2010 gearresteerd, 11 jaar gevangenisstraf. En de andere is uh, Jafar Panahi, Panay, een uh, Iraanse filmregisseur. Hij maakt vooral films over de armoede en de ontberingen van vooral kinderen en uh, armen en vrouwen in Iran. Tijn Sadeh, onze correspondent. Eerdere winnaars van de Sacharovprijs waren onder andere Nelson Mandela en Aung San Suu Kyi. Op het hoofdkantoor van de lichtdivisie van Philips in Eindhoven verdwijnen 171 banen. Nu zijn er nog 1100 arbeidsplaatsen. De elektronica concern kondigde in september een reorganisatie aan... waarbij wereldwijd 2200 banen worden geschrapt onlangs maakte Philips bekend dat in Best bij de divisie Healthcare 150 banen verdwijnen. Dit is het NOS Journaal, het door Altmegens. In Cancun in Mexico wachten bijna 300 Nederlanders al anderhalve dag op hun vertrek. Het vliegtuig heeft vertraging. En Simone van den Berg van Arkefly vertelt waarom het toestel niet kan vertrekken.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 De man van 34 die nu is opgepakt. Maandag werd al een andere Amsterdammer van eveneens 34 aangehouden. De politie kwam de twee mannen op het spoor door nieuw DNA-onderzoek. Beide verdachten zitten in beperking. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. In een woning in Venlo is gisteravond een vrouw doodgeschoten. Over de identiteit van de vrouw wil de politie niets zeggen. De politie is een grootschalig onderzoek begonnen. 25 rechercheurs zijn op de zaak gezet.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 Volgens het Radboud ziekenhuis zijn maatregelen genomen om een verdere verspreiding tegen te gaan. Met voorzorg worden alle patiënten en zorgverleners die mogelijk aan de MRSA-bacterie zijn blootgesteld, getest. Ja, 65-plussers, zwangere vrouwen en mensen met een verminderde weerstand... die kunnen beter geen broodje deuner-kebab eten, hoorden we vanochtend. De Consumentenbond testte de broodjes in vijf grote steden. En meer dan de helft scoorde matig tot slecht. Verslaggever Martijn Bink nam de proef op de som.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 de dunne kebabzaken die wij onderzocht hebben, dat meer dan de helft van de broodjes onder de bacteriën zit. En dat zijn bacteriën die niet zozeer ziekteverwekkend zijn. Uh, maar het zijn wel bacteriën waar kwetsbare groepen, uh, mensen die verminderde weerstand hebben, zwangere, 65-plussers, die kunnen daar wel degelijk ziek van worden. Dus die lopen een risico als ze zo'n broodje eten. Nou, eet smakelijk. Ik ga de eerste hap maar eens nemen. Smaakt goed.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 Nee, we hebben deze tent niet onderzocht. Maar goed, met volle mond praten, nou ja. Dat, uh... dat laat u aan mij over. Precies. Babs over de kebab. Babs van de Staak van de Consumentenbond. Martijn Bink sprak met haar. In Syrië is vanochtend vroeg een bestand van vier dagen ingegaan... en dat ter gelegenheid van het islamitische offerfeest. Dat is het resultaat van een bemiddelingspoging van de internationale gezant Brahimi. Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn. Sander, um, een bestand voor vier dagen. Houden de partijen zich daaraan en staakt het vuren? Het is rustiger dan normaal, maar het aantal incidenten begint toe te nemen. Berichten van bijvoorbeeld de oppositie die een legerbasis bestormt tussen uh, Homs en uh, Aleppo in... En uh, berichten ook van het Syrische leger, het regeringsleger, dat beschietingen uitvoert in de buitensteden van Damaskus. Uh, dat bovenop kleinere schendingen begint het dus toch wel een zorgelijk beeld te worden. Ik moet daarbij aantekenen meteen dat er op dit moment weer buitengewoon weinig journalisten in Syrië zijn. Dus wat we weten, weten we van de strijdende partijen. Bijvoorbeeld. De Syrische oppositie. En als we op hen afgaan, dan zijn er ook vandaag, ondanks het staakt het vuur... alweer meer dan tien doden gevallen in Syrië. K Kun je dan nog wat spreken van een staakt het vuur? Of moet je al zeggen dat het bestand daarmee voorbij lijkt? Nou, dat is dus op dit moment de grote vraag. En eh, kijk, je weet het zeker op het moment dat een van beide partijen zegt dat wat hen betreft het staakt het vuren voorbij is. Dat is nog niet het geval. En eh, op een gegeven moment kun je vaststellen dat het aantal schendingen zo groot is en zo wijd verspreid is ook, dat het de facto geen staakt het vuren meer is. Daarvoor lijkt het me nog net iets te vroeg, maar het scheelt weinig, want het aantal incidenten is er en het neemt toe. Sander van Hoorn, dankjewel.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 Het is 12 over één. Verkeersinformatie nu die krijgen we van René Passet bij de ANWB. René. Het is druk in het midden van het land, vooral Dorald. Op de A1 bijvoorbeeld echt zo'n vrijdagmiddag uh, file van Amsterdam naar Amersfoort bij Eembrugge nu al 3 kilometer. En verderop bij Knoop het nog eens 6. Richting Amsterdam staat bij datzelfde Knoop het Hoevelaken twee kilometer. In het noorden van het land zijn file op de A7. Afsluitdijk naar Heerenveen bij Knoop het Jouwe twee. De A28 Utrecht-Amersfoort bij de en dolder 2 kilometer. En van Assen naar Groningen op de 28, tussen Vries en de afrit Ilde 3 kilometer. Daar is ook een ongeluk gebeurd vanochtend, maar de weg is wel weer gedeeltelijk vrijgegeven. Van Zwolle naar Amersfoort staat bij Amersfoort 2 kilometer. En tenslotte de A50, Os, Arnhem, tussen Renkum en Knelput Grijsoord, 3 kilometer. Dankjewel. René. De hoofdpunten uit deze uitzending. Steeds meer formatieafspraken worden bekend. Onder meer over de hypotheekrenteaftrek. Het feit dat Lodewijk Asscher vicepremier wordt namens de Partij van de Arbeid. Rutte gaat uh, volgende maand een economische missie naar Turkije leiden. En de sakharov -prijs van het Europarlement... die gaat dit jaar naar twee gevangen Iraniërs. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen is Jurgen van den Berg weer terug en het vervolg van lunch.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 NCRV Lunch Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De wetswinkel in Den Haag bestaat 40 jaar. Reden voor een feestelijke werklunch. Zometeen met een paar medewerkers. Anne van der Veen sluit haar week in de praktijk af. Ze liep mee bij een aantal coffeeshops. En na half twee is een standpunt.nl. De stelling, de sociale partners krijgen een te grote rol... bij de uitwerking van de kabinetsplannen. Van de week zaten ze we er al aan tafel. De vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers... mochten een soort van meepraten in de informatie. Althans werd uh, gevraagd waarschijnlijk om advies. Althans, dat gok ik, want er geldt natuurlijk ja, steeds radiostilte. Dus ze hebben er officieel niks over gezegd. Maar in ieder geval was de polder weer volop actief...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 Ja, langzaam maar zeker wordt er steeds meer bekend over het aanstaande regeerakkoord tussen VVD en PvdA. Een opvallend punt daarin is de aanpassing van de regels rond de hypotheek. Vanaf 2014 wordt de maximale aftrek jaarlijks met een half procent verlaagd. In 28 jaar mag je dan nog maar tegen maximaal 38 procent aftrekken. In het lenteakkoord was geregeld dat alleen starters en huizenbezitters die hun hypotheek vergroten... vanaf volgend jaar te maken krijgen met verplichte aflossen. Gaat dus een hoop veranderen op de hypotheekmarkt. Werk aan de winkel dus ook voor de hypotheekadviseurs. Dag Bas Millen. Goedemiddag. U bent de commercieel directeur van De Hypotheker. Ja, zeker. Uh, bent u blij met de aanpassing van de hypotheekregels? Nou, ik ben blij dat er duidelijkheid komt uh, in de hypotheekregels. Want uh, wat we zien in de winkels is dat er best veel belangstelling is... mensen die gezinsuitbreiding krijgen en naar een ander pand willen... die, houden allemaal, uh, nou, die wachten even af, Die gaat op hun handen zitten... die wachten af wat er nou allemaal voor regels komen... En we zitten al tijden te drukken dat er nou eens een keer duidelijkheid komt... over hoe de hypotheekrenteaftrek en alles gaat lopen. En dat dreigt nu uh, duidelijker te worden. U, u bent eigenlijk al voorbij het punt van of het nou goed is of slecht is... om naar die ja. hypotheekrente te mollen. U zegt duidelijkheid, dat is het allerbelangrijkste. Dan weten we, wat we waar we aan toe zijn en dan kunnen we daar onze plannen op maken. Ja, ja dit is een, uh, ja, een stap die uh, geleidelijk dat hypotheekrenteaftrek afbouwt. Ja, er is ook nog inflatie... Uh, ja, dit wordt een compensatie gegeven in de inkomstenbelasting, zoals het eruit gaat zien. Maar uh, het subsidiëren van uh, de, uh, de eigen woningbezitter, dat gaat er dan geleidelijk wat af. Ja. Nou, dat lijkt mij uh, in ieder geval uh, iets waar we... De, de, de, woningmarkt Die van uh, helemaal slop zit, uh, wie ook mee los kunnen. Zitten. Ja, want dat moet u mij dan toch nog eens even uitleggen. Waarom zou iemand die nu uh, een huis dan wil kopen. Het, laten we even gaan uitgaan dat dit, dan, uh, dit, dit het verhaal is, zoals dat vanochtend ook in de Telegraaf stond. Uh, wa waarom wordt dan de woningmarkt ineens vlot getrokken? Nou, ik wil niet zeggen dat die ineens wordt vlot getrokken. maar er zit natuurlijk een enorme prop in die woningmarkt. Je moet je voorstellen dat in de normale markt. dat er zo'n 80.000 huizen te koop staan. er staan er nou meer dan 250.000 te koop. Dus er wordt heel veel aangeboden en er wordt niet toegetreden tot de woningmarkt. Mensen die zeggen, ja, ik weet niet hoe dat allemaal gaat lopen. Uh, stel dat je nou weet dat je netto maandlast 700 euro bedraagt... en als de hypotheekrente aftrekt er niet zo zijn dat die 1000 euro zou bedragen. Mm -hmm. Nou, dat is voor veel mensen de reden om nu niet te beslissen. En als ze weten dat dat geleidelijk gaat, dat er een stukje gecompenseerd wordt... en dat er ook nog uh, zoiets is als inflatie dan ziet dat plaatje er weer heel anders ja. uit. Wat, wat betekent het voor je eigen organisatie? Moet u straks ineens weer allemaal mensen in dienst gaan nemen... die misschien de laatste tijd uh, gevraagd is van... nou, uh, je moet toch maar gaan, want uh, er is gewoon minder ja. werk? Ja, nou, even over het minder werk. De top van de markt was in 2006. Daar, die markt is nu met 70% verlaagd. Je kan het ook anders zeggen. In een normale markt zitten we ongeveer minder dan de helft van de normale markt. Dus we hebben inderdaad uh, ja, moeten bezuinigen... En ...moeten inkrimpen, logisch. Uh, nou, betekent dat er weer een heleboel vragen op ons af kunnen komen... ...en dat dat dus uh, werk aan de winkel betekent. En uh, nou, ik hoop dat dat weer uh, een uh, bloeiender bedrijfstak gaat ja. worden. Want het is niet alleen uh, hypotheekadvies, hè. ik bedoel, ik wil het wat breder trekken. Alles wat met wonen te maken heeft, dat kan weer een impuls krijgen. Mm. Hè. Dus dan denk ik aan toelevingsbedrijven, bouwbedrijven, tuinarchitectuur ja. en alles... Maar, maar meneer Millenaar, nu het straks zeg maar, veel duidelijker wordt, dan kunnen mensen zelf ook wel gaan, gaan puzzelen wat, ze, wat het beste is. Ja, want ja, want uh, ja, allerlei uh, vage hypotheken zijn er ook niet meer te verkopen, want het is nee. allemaal vrij duidelijk straks. Ja, nou, nou ja, dat, dat is op zichzelf denk ik alleen maar goed. Hè, dat je helder weet waar je aan toe bent en waar je wat op mag rekenen. Maar je ziet wel dat uh, er een paar andere zaken bij zijn gekomen. En dan bedoel ik even dat uh, pensioenen minder zeker zijn dan een aantal jaren geleden. Zorg is ook een onderwerp dat hoog op de agenda staat. Dus je moet dat hypotheekadvies betrekken in het totale het ja. financiële leven van iemand. U gaat er ook gewoon uh, pensioenadviezen bij verkopen misschien? Nou, niet verkopen. Het is, <laughs> je moet gewoon rekening houden met, uh, ja, met de levensloop van mensen en hoe dat in elkaar steekt. Ja, ja, ja. En uh, dat betekent dat je dat toch heel breed moet zien. En om dat helemaal zelf uit te zoeken, dat mag natuurlijk. Ja. Maar uh, het is toch goed om daar nog eens te uh, ja, erkend... Ja, adviseur bij te hebben. ik zou bijna zeggen ja zeker. Uh, commercieel directeur van de hypotheker Bas Millenaar was dat. De Haagse wetswinkel bestaat 40 jaar opgericht uit idealisme, maar het is de vraag of de idealen van de wetswinkel nog actueel zijn. Vanmiddag is daarover een symposium en ik praat er met uh, Marian Duim over, dat is een van de organisatoren. Dag mevrouw Duim. Goedemiddag. En bij u zit Finn Sultansing, huidig voorzitter van het bestuur en medewerker ook van de wetswinkel in Den Haag. Mevrouw Duim, even met u te beginnen. Goedemiddag ook. U werkte daar in de beginjaren. Waarom was er begin jaren 70 behoefte aan die wetswinkel? Nou, om even diep uh, de geschiedenis uh, weer op te halen. In 1970 kwam een zwart boek van Ars Equi uit. Ars Equi is een juristenblad. Daarin werd heel duidelijk gemaakt dat de toegang tot het recht voor niet voor iedereen gelijk was. Dat er toch wel uh, some people are equal, but some are more equal. Om even dat gezegde van George Orwell aan te halen. Dat was voor een aantal mensen een reden om te zeggen... dat kan zo niet, we moeten in actie komen. Toen is begonnen met de start van de Haagse Wetswinkel. Er was mm. geen geld, er was niks. We zijn gewoon begonnen in een pandje in de Schilderswijk. We huurden daar een ruimte van de jongere actiegroep Schilderswijk. Die, uh, kregen die ruimte voor één gulden van de gemeente Den Haag. En, en, wie, en wie gaven dat juridisch advies? Dat waren net de mensen die klaar waren met hun studierecht of zo? Nee, nee, nee. nee. Was het, maar waar. het waren mensen die... Je, je moest minimaal, dat was de eis, uh, je kandidaatsrecht te hebben. En, en uh, betrokken zijn bij de wetswinkel. Je moest, je moest ook vooral de ideologie ondersteunen. En dat was vroeger heel erg belangrijk. Het was echt een activistische uh, club. Mensen die meenden dat er sprake was van een leemte in de rechtshulp. Dat er structureel een oplossing voor moest komen. Maar dat je afwachting daarvan mensen niet in de kou kon laten staan. Dus eigenlijk mensen met een kleine beurs, zou ik maar even zeggen... de gewone man, die stonden jullie bij vooral? Absoluut. We hielden spreekuur in zes wijken in Den Haag... wat je nu de krachtwijken zou noemen of de vogelaarwijken. En uh, daar hielden we twee of drie keer per week spreekuur. Het was wel bestemd voor mensen met een kleine beurs. Uh, en het ging ook op bepaalde onderdelen van het recht. Dan moet je denken aan... Uh, arbeidsrecht, uh, sociaal verzekeringsrecht, huurrecht. Huurrecht speelde heel erg in die tijd. Hu Huurkwesties, het, het beroep op uh, huurbescherming, wat vaak met voeten werd getreden door de huisbazen. Nou, daar kwamen we tegen in het geweer en daar hielpen we de mensen mee. Ja. Um, Finn, uh, jij werkt nu bij de wetswinkel. Uh, ben je ook een idealist? Uh, in mindere mate dan Marjan denk ik. Uh, maar uh, op dit moment uh, valt me wel op dat uh, we vooral werken... de medewerkers van de wetswinkel vanuit een bepaald uh, maatschappelijk perspectief. En uh, vanwege de, de opleidingsfunctie die wij hebben. En uh, leg dat eens uit, wat is dat precies? Nou, de opleidingsfunctie Het is namelijk zo dat uh, het vrij moeilijk is... om als um, student in rechtsgeleerdheid echt inhoudelijke ervaring op te doen naast je studie. En uh, die kans bieden wij wel... Dus het is een mooie manier om op deze manier in de praktijk al, al wat dingen te doen. Jazeker. Ja. Ja. Die praktijk is ook veranderd neem ik aan. Hè? Als ik dan het verhaal net van, um, van je uh, gesprekspartner mevrouw Duim hoor. Mm -hmm. Kan je eens vertellen hoe dat tegenwoordig toegaat in zo'n wetswinkel? Eh... Um... Ja, wat wil je precies weten? Nou ja, zij, zij noemde net even wat, wat dingen hè, waar, ze, waar ze zich toen vroeger mee bezighouden. Arbeidsrecht ja, ja, vooral, ja, ja, ja. dat soort zaken. Is dat nog steeds een van de dingen die jullie doen? Of? Uh, ja, wij behandelen vrijwel elk rechtsgebied uitgezonderd uh, belastingrecht, uh, vreemdelingenrecht en ondernemingsrecht. En de meeste vragen die wij krijgen hebben inderdaad betrekking op uh, arbeidsrechtelijke kwesties, uh, bestuursrechtelijke kwesties en uh, klachten tegen politieoptreden en... Uh, en dat soort zaken. En wat voor mensen kloppen er tegenwoordig aan, anno 2012? Uh, nou ja, uh, wij zetten ons vooral in voor uh, tevens de, de Haagse inwoners... met een, een lage beurs, kleine beurs. Uh, maar uh, wij kunnen, ze uh, staan altijd vrij om, uh, om iedereen te helpen. Maar in het beginsel gaat uh, al ons inzet uh, gaat naar uh, de mensen die... Ja die onder de oude ziekenfondsgrens zitten van een appage over een inkomen... van onder de 35.000 euro per jaar. Ja, ja. Ja. Mevrouw Duim, je zou kunnen zeggen dat dat dus nog steeds hetzelfde is. Mensen die het niet breed hebben, die doen vooral een beroep op die wetswinkel. Maar uh, dat verhaal met die idealen is wel een beetje afgezwakt, heb ik het idee. Ik denk dat dat het essentiële verschil is. Wat, ik, wat vindt u daarvan als strijder van het eerste uur? Nou, ik vind het ook moeilijk om een waardeoordeel te geven. Maar ik, ik denk zelf dat, dat dat vond en vind ik nog steeds. dat je iets moet doen aan een structurele oplossing. En dit is toch een beetje een, lap, een lapmiddel. Zolang er een wetswinkel nodig is. even los voor het belang voor de individuele student om er ervaring op te doen. Hoor. Daar wil ik helemaal niet aan tornen. Maar als het gaat om de, de rechtzoekende, daar is het. Daar is het essentieel voor dat er de toegang tot het recht goed geregeld is. En dat is waar wij in de tijd voor streden. En uh, waar wij streden voor bureaus voor rechtshulp, voor de, de opkomst te stimuleren van de sociale advocatuur. Dat mensen met hun eigenlijk eenvoudig, betrekkelijk juridisch gezien, betrekkelijk eenvoudige vragen wel bij goede uh, juristen terecht konden. De commerciële advocaat is dat. Is, ja, die is goed, maar die zit niet op, op een huurrecht of zo. Of nee. familierecht. En, en de in de rijdende rechter heeft het ook vaak te druk. Ja, het is, het, het, het, het, het is, in mijn visie is de toegang tot het recht een grondrecht. Het zou, het ja. zou in de grondwet moeten staan... of in de Europese recht, verklaring van de rechten van de mens. Het ja. is gewoon een grondrecht. Vin ja. um, uh, Sultansing, huidig medewerker van uh, de wetswinkel in, uh, in Den Haag. Het Haagse Stadsbestuur wilde vorig jaar de subsidie stopzetten... voor de wetswinkel. Ja, dat klopt. Uh, in uh, april 2011, om precies te zijn, hebben zij uh, hun voornemen bekendgemaakt om de subsidierelatie te beëindigen per 2012. Uh, het oude bestuur heeft uh, er hard voor gevochten. En uiteindelijk uh, hebben zij kunnen bewerkstelligen dat uh, de subsidierelatie... Uh, uh, voortgezet zou worden. En dat is maar, ook nodig, zeggen jullie. Maar de subsidie is uh, voortgezet voor één jaar. Dus eigenlijk eind van dit jaar uh, zou uh, de subsidierelatie uh, definitief beëindigd worden. Uh, het huidig bestuur heeft uh, natuurlijk uh, ook gevochten... voor een uh, behoud van de subsidierelatie. En uh, dat doen we nog steeds. Uh, er is nog steeds geen formele beslissing genomen... Mm -hmm. Maar uh, ik, uh, ik heb wel een goed gesprek gehad uh, met, de, met de Haagse politiek en uh, de wethouder, mevrouw van Engelshoven. En uh, we hebben een mondelingen toezegging dat uh, de subsidie voor het jaar 2013 uh, geregeld is, als ik het zo mag zeggen. En zelfs voor, het eerste, voor de eerste helft van 2014. Kijk aan. En er wordt zelfs nog gezocht uh, naar een uh, regeling voor de tweede helft van 2014. Maar ik. Uh, ik ben pas echt blij als, uh, als ik dat uh, schriftelijk zie. Nou ja, goed, het lijkt erop dus dat, dat voorlopig even dat wat dat betreft de kou uit de lucht is. En uh, dus jullie ja. met een gerust hart dat 40 jarig bestaan van de wetswinkel kunnen uh, vieren. Uh, met een mooi symposium vanmiddag. Hartelijk dank dat uh, u even de tijd nam om met ons te praten. Marjan Duim en Vin Sultansing. Dank u wel. Dank u wel. In de praktijk de lunchverslaggever op werkbezoek. En deze week waren we in hogere sferen. We waren in de koffieshops en dan raak je soms in hogere sferen. Komende weken komt de minister opstelten met een evaluatie van de Wietpas. Daar ging het ook veel over deze week. In onze uitzendingen was er veel kritiek te horen op zijn beleid. Maar de minister van Veiligheid en Justitie wilde nog niet reageren. Anne, nog één keer dan in de Wietdampen. Ik haal voor de laatste keer deze week nog één keer diep adem in een 420 Café in Amsterdam. Maar uiteindelijk was ik hier om een antwoord op de vraag te krijgen... is het gedoogbeleid in Nederland nog houdbaar? Nou, Michael Veling, eigenaar van deze coffeeshop. Uh, ik ben nu uh, 57, dus ik denk dat het mijn tijd nog wel duurt. Dit, dit, dit, toch wat hypocriete gedogen. Dus we zien het wel, maar, uh, maar een, een absolute verbodstelling... En ook het vervolgen van consumenten, eh, en maar ook kwekers... Eh, op een harde manier, dat, dat, dat gaat absoluut niet meer gebeuren. Ik heb het ook aan Gerard Spong gevraagd, de bekende strafpleiter. Hij heeft een boek geschreven, De Hypocrisie van de Achterdeur. En hij heeft ook wel kritiek op het huidige beleid en vooral op de minister. Ja, dat is een wat wereldvreemde meneer, vind ik. Want die komt met allerlei wereldvreemde oplossingen voor dit probleem. Die de boel alleen maar erger maken en ongelukkiger. En komt met de introductie van zo'n wietpas. Nou, dat werkt voor geen meter. Zelf zijn eigen partijgenoot in Maastricht, Onno Hoes, die wil er vanaf. De burgemeester van Amsterdam die wil dat ding ook liefst niet invoeren. Want het zou dan per 1 januari 2013 in Amsterdam gaan gelden. Nou, de burgemeester in Amsterdam vreest terecht grote financiële schade. We hebben dat be becijferd, als die wiet pas in Amsterdam wordt ingevoerd... kost dat Amsterdam ongeveer 1 miljard euro. Dus eh, op stelten moet lering trekken uit wat de rechters ook zeggen. En die zeggen van kijk eens, als je de voordeur gedoogt... moet je ook de aanvoer in zekere mate gedoogd. Nou, en de oplossing zit hem dus in die opmerking in zekere mate. Nou, wat Gerard Spong eigenlijk zegt... dat legaliseren is misschien wat te optimistisch... Maar wat aan de voorraden gaan doen, de stash, zoals dat heet? Dat is natuurlijk een prima voorstel, maar daarvoor moet je medewerking hebben. Eh, van de minister van Justitie, eh, oftewel het college van procureurs-generaal. Nou, Die toestemming is er niet gekomen. Die zie ik ook niet gauw komen. Maar het zou een aantal logistieke problemen, zowel voor de handhaver als voor de koffieshop en zijn personeel eh, aanzienlijk verlichten. Maar je hebt ook nog de moraal in Nederland? Oh, die nieuwe moraal, ja. Is dat de grootste vijand voor dit gedoogd systeem? De nostalgie, ja. Kijk, een, een, een land dat van ochtends vroeg tot s avonds laat broodje nuchter is, is natuurlijk te prefereren boven een land waarin men op gezette tijden zich een roes toe eigent. Gelukkig is er nog geen verbod op een roes. Nou, gelukkig zit het hier dan wel goed met die roes. Want uh, 420 Café in Amsterdam zitten uh, aardig vol. Volgende week gaan we het ook over een soort roes hebben. Namelijk gaan we eens uh, onderzoeken hoe het zit met het dopingbeleid in uh, Nederland. Dat is volgende week en dat doet mijn collega Ingrid Koning. Ja, ja, Anne van der Veen was dat deze week in de koffieshops... en volgende week dus weer een nieuwe aflevering van In de Praktijk. Zometeen stand.nl. De sociale partners krijgen een te grote rol... bij de uitwerking van de kabinetsplannen. Dat is de stelling. U mag zeggen of u het er mee eens bent of mee oneens. Eerst is hier nu Lieselot Thomas. Radio 1, het NOS-journaal. Premier Rutte leidt over anderhalve week een economische missie naar Turkije. De reis is bedoeld om de diplomatieke en economische betrekkingen te verstevigen...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 ABB-verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat een lange file tussen Blarikum en de afrit Bunschoten. 10 kilometer. En verderop bij Amersfoort-Noord nog eens 3. Op de A7 Sneek naar Herenveen Een korte file bij Jouren. 2 kilometer. En het is druk op de A28 Utrecht-Amersfoort. Tussen de Uithof en de afrit Den Dolder 3. En bij Leusden nog eens 5 kilometer. Op de A50 Os-Arnhem. Tussen Renken en het Grijsoord 3. En op diezelfde A50 van Os naar Eindhoven... staat file tussen de afrit Zeeland en Veghel-Noord... na een onge 2 kilometer. Dit is Radio 1 NCRV Stand.nl Jurgen van den Berg. Het lijkt een kwestie van tijd voordat het tweede kabinet Rutte op het bord staat. En dit nieuwe kabinet wil het Poldo-model weer in heren herstellen. De polder is gewoon terug. Eén ding is zeker, de polder wordt daarbij fatsoenlijk betrokken. We hebben gewoon weer besloten dat we met elkaar zaken gaan doen op dezelfde manier als in het verleden. U hoorde de voormannen van werkgevers en uh, werknemers. Uh, ze hebben al om de informatietafel gezeten van de week. Even. Ze mogen voorstellen doen om de plannen die VVD en P vandaag op hoofdlijnen bedacht hebben, verder uit te werken. Is het goed als de sociale partners weer een grote rol gaan spelen in het formatieproces? Of moet het nieuwe kabinet uitgaan van eigen kracht, visie tonen en zelf de beslissingen nemen? Ik ga over praten met Willem Vermeend. Hij was staatssecretaris van Financiën en minister van Sociale Zaken... in de Paarse kabinet Kok. Dag meneer Vermeend. goedemiddag. Goedemiddag. Bovendien PvdA-prominent. Um, eerst maar eens even de keuzes. U mag alleen maar ja of nee zeggen... en dan zometeen praten we door aan de hand van die stelling... uitgebreid over het poldermodel. Um, hier is de eerste keuze. Het poldermodel is een fantastische uitvinding. Uh, ja. Onderhandelen met sociale partners betekent vertraging en gedoe. Uh, ja. Dat dan ook wel weer. Ja. Um, ik hou mijn telefoon aan, want je weet nooit of Diederik nog belt. Nee, ik heb mijn houdst Is dat wel handig, meneer Vermeen? Ja, heel handig hoor. Ja? Je, ja, bent hoor. Niet in de, je bent niet in de race? Ze hebben schitterende jonge kandidaten. Ja. Maar als u gebeld zou worden, wat dan? Dat zou ik eervol vinden, maar ik zou wel zeggen... Uh, nee hoor, ik heb nee, het lang nee, miljoen, gedaan. Ja. gedaan. Nee. Oké, okay. Nou, dan blijft de telefoon gewoon uit tijdens deze uitzending. Uh, de stelling dan. Ik zeg tegen onze luisteraars ook... we zijn benieuwd naar u eens of oneens. De sociale partners krijgen een te grote rol... bij de uitwerking van de kabinetsplannen. U mag uw mening geven via de sms 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt naar de website www.standpunt.nl En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. En meneer Vermeet, ook de stelling even voor u, zegt u eens of oneens... Uh, nee, ik ben het oneens. Ik vind dat sociale partners wel betrokken moeten zijn. Ja, dus uh, de sociale partners krijgen een te grote rol bij de uitwerking van nee, de kabinetsplannen, nee, zegt u, oneens. oneens. Ze moeten er juist bij betrokken dat zijn. Waarom? Ja. Nou ja, dat is gebaseerd op mijn eigen ervaring. Uh, ik ben uh, minister geweest van sociale zaken en geregenheid. En daar heb ik uh, heel veel overleg gepleegd uh, met de werkgevers en de werknemers. Uh, het kabinet nam bepaalde besluiten op het gebied van uh, sociale zaken. Bijvoorbeeld uh, rondom CAO's, bijvoorbeeld ontslagrecht... En die maatregelen moeten wel uitgevoerd worden. Je kan als kabinet maatregelen nemen... maar uiteindelijk, bij de uitvoering... ben ik aangewezen op werkgevers en werknemers. Wat spreken ze af in de CEO's? Hoe gaat het in de kantoren? Hoe gaat het in de bedrijven? Ja, daar heb je ze gewoon voor nodig. Punt uit. Ik ben ik heel praktisch in. Ja. Nou leek de polder inderdaad eventjes weg. We zagen Bernard Wintjes van de week. Voorzitter van het VNO-NCW, de werkgeverskant dus. En hij zei het met zoveel woorden, we hebben het net ook gehoord... Ja. de polder is weer hersteld. Bent u het met hem eens? Uh, ja, uh, het begin is er. Uh, nu eigenlijk de vakbeweging nog. Het initiatief komt van de werkgevers, een prima initiatief. En uiteindelijk is het wel zo dat de werkgevers ook laten zien... dat ze de werknemers nodig hebben. Want in het verleden was het vaak zo dat de werkgevers... toch vooral voor zichzelf opkwamen. Ja. Maar ik had toch het idee dat dat de laatste jaren ook sowieso wat minder was, toch? Ja, en dat kwam vooral door de, uh, zeg maar de verzwakking van de vakbeweging. Interne ruzies, uh, discussies over de koers... En dat is niet goed voor Nederland. Hmm. Nou heeft het vorige kabinet uh, heeft dat wel iets minder gedaan. Hoewel ik, volgens mij heeft Kamp wel zijn pensioenakkoord toch uh, voor een deel ook gewoon met, met uh, de werkgevers en de werknemers meegemaakt, toch? Ja, Kamp heeft dat gewoon goed gedaan. Dus daar kan je zeggen, daar was het poldermodel wel actief. Jawel, maar als je kijkt naar de Sociaal-Economische Raad bijvoorbeeld, uh, ja, die is eigenlijk een beetje buitenspel gezet de afgelopen jaren. Ja, en u zegt dat is niet goed, de SER, uh, dat is een belangrijke uh, gaan en, uh, en met name de adviezen die daar worden gegeven, daar zou het kabinet meer mee hebben moeten doen. Ja, ze hadden uh, veel vaker een beroep kunnen doen op de SER. Uh, uiteindelijk blijkt de geschiedenis van Nederland, ook na de Tweede Wereldoorlog, dat wij we gewoon heel veel gehad hebben aan de polder. Er is wel kritiek, economen hebben vaak kritiek op het poldermodel, het is uh, ja, uh, stroperig, het duurt lang, dat is allemaal waar. Maar uiteindelijk, uit mijn eigen periode, weet ik gewoon... van de collega's in het buitenland, waren ze altijd wel jaloers op Nederland. We hadden weinig staakjesdagen. Hmm. En we konden ook ja, met werkgevers en werknemers rond de tafel zitten... om uiteindelijk ook soms verstelling aan te brengen. Ja, want dat is de reden ook waarom u net bij die keuze toch ja zei op ja. die tweede. Eh, namelijk dat het eh, vertraging en gedoe oplevert. Dat is waar, maar dat weet je gewoon. Ik heb het ook meegemaakt. Ik heb heel veel moeten overleggen. Tot diep in de nacht. Maar uiteindelijk is het wel zo dat er, als een resultaat uitkomt... het ook veel sneller kan gaan. Ja, nou eh, nogmaals, we, we, we praten ook een beetje uit de tweede derde hand. Want eh, we moeten het doen met de berichten die erover verschijnen in de, in de, in de media. En eh, bepaalde journalisten, met name de hebben van de week... toch een paar, paar mooie verhalen eh, naar buiten gebracht. Die zitten er aardig eh, bij, dicht bij het vuur in ieder geval. Want de hoofdrolspelers zelf hebben nog steeds hun radiostilte. Eh, maar het lijkt erop dat, dat dus die sociale partners... dat de hoofdlijnen daar gemaakt worden aan de informatietafel... en dat de sociale partners mee mogen helpen om die plannen uit te werken. Eh, is dat toch ook niet een beetje raar? Nou, ga er maar vanuit dat het waar is. maar ja. Dat, oh, dat is. telefoontje hebt u van Samson wel gehad. begrijp nee, ik zeg ga er maar vanuit dat dit wel klopt. Ja. Oké, okay. maar goed, is dat dan toch niet gek? Want, want uh, je moet toch zeggen, well, ja, de politiek is verantwoordelijk... en die, en die, moet er, die moeten toch daadkrachtig uh, beleid uh, naar buiten brengen. Ja, dat ben ik met u eens. Maar de politiek weet ook uh, dat uiteindelijk uh, het echte beleid wat je bedenkt... dat mag je zelf bedenken, toch ook uitgevoerd moet worden. En ja, dat vergeten we vaak. Je kan een beslissing nemen, je kan een wetgeving aannemen... Maar ja, de uitvoering, daar gaat het uiteindelijk om in de praktijk. Je hebt niks aan onwillige honden dan nee, die in de nee. weg gaan lopen. Nee, als je nou het buitenland kijkt... het aantal stakingsdagen in andere landen ligt veel hoger. Uh, en dat leidt tot arbeidsonrust. En wij hebben gewoon gemerkt, na de Tweede Wereldoorlog ook uh, vervolgens... dat een model waarbij je uh, samen optrekt, uh, samen overlegt, samen dingen bedenkt... Uh, dat is ook goed voor de creativiteit, dus voor de daadkracht is het vaak wat minder... Maar uiteindelijk heeft het ons wel veel voordelen opgeleverd als Nederland. Is het, heeft het er ook mee te maken dat we nu toch in die, in die crisis nog steeds zitten... en dat we daaruit moeten met z'n allen? Ja, dat heeft er veel mee te maken. Uh, ik denk dat als, we, als de economie bloeide en groeide... dat dat minder snel uh, een akkoord geweest zou zijn. De crisis is zwaar. Uh, dit jaar krimpt de economie waarschijnlijk met een half procentpunt. Dat is, dat is vervelend. Volgend jaar gaat de groei wat omhoog... maar we blijven ook waarschijnlijk zitten onder de 1 procent. Dus hoe je het of went of keert, uh, we hebben iedereen nodig... Uh, de politiek kan het niet zonder werkgevers en werknemers. Laat ik zo maar zeggen. Ja, want, um, en, en, en dan hebben we dus te maken met een, met een generatie politici... die dus heel pragmatisch daar ook naar kijken, kennelijk. Want je zou kunnen zeggen dat dit hele uh, kabinet wat nu in de maak is... is in feite de polder uh, in de in, uh, in hoogste eigen persoon. Nou, laten we zo zeggen, we hebben nu een jongere generatie uh, politici aan het bewind. Uh, als je ook kijkt naar Mark Rutte en, uh, en Diederik Samson, dat zijn veertigers. Ja, die zijn wat praktischer, uh, pragmatischer, uh, minder ideologisch belast. En die denken bij zichzelf, nou, als het dan zo moet, doen we het maar zo. En als dat sneller gaat, dan zijn wij ervoor. Ja, en, en, en dus is het gewoon handig eigenlijk om, uh, ja, om, om, om iedereen er zoveel mogelijk bij te betrekken. En, en dan ook eigenlijk te zorgen dat dat in de praktijk snel uh, tot, tot uh, nou ja, oplossingen leidt eigenlijk. Hè? Nou ja, ik heb uh, het ervaring gehad in, in paas 1 en paas 2. We hebben we samengewerkt met de VVD-collega's. Ja, en die waren ook heel pragmatisch. Uh, ook in onze tijd. Uh, toen zat ik met Salom op het, uh, het departement van Financiën. En daarna was ik minister van gelegenheid Was het ook zo dat toen met de VVD-collega's... we uitstekend overweg konden met werkgevers en werknemers. Ja, was Salom ook wel van het tolle model? Nou, die had soms zijn aarzelingen. Dus ik was meer voorstander dan hij. Uh, daar kan ik wel eerlijk over zijn. Maar uiteindelijk, als er overleg moest worden... was hij buitengewoon enthousiast aan tafel altijd. Dat weet ja, ik ja. nog wel. Ja, ja. Als econoom was hij minder enthousiast. Maar als hij allemaal aan tafel zat ja. dan ging Uitstekend. Nou, ja, kijk, en dat zal bij Sander ook mee hebben gespeeld in die tijd. Uh, en daar waarschuwen natuurlijk vaak mensen voor dat je tot een soort halfbakken compromis komt. Hè, vaak, ja. omdat iedereen er een plasje over mag doen. Ja. ja, dat is het vervelende. Maar die kans is nu veel kleiner. Want hoe je het te vent of verkeerd, we zitten in een economische crisis. En we moeten uit de crisis komen. Dus ik denk dat we vooral streven naar praktische oplossingen en praktische afspraken. En die, dat moet ook wel, want ja, de werkgelegenheid, de werkloosheid loopt fors op. Uh, als je kijkt naar de, jeugd, de cijfers van jeugdwerkloosheid, ja, die zijn echt uh, dramatisch mm -hmm. aan het worden de komende ja. jaren, als je het ziet, als er niks gebeurt. Nou heeft de FNV een, een moeilijke tijd achter rug en ze zijn er nog steeds niet, want ze zijn nog druk bezig om, om die nieuwe vakbeweging vorm te geven. Um, ja, er zijn ook mensen die zeggen, ja, vertegenwoordigt zo'n FNV eigenlijk nog wel uh, de werknemers in dit geval? Nou ja, die vraag kun je terechtstellen. Uh, want ze zitten daar dus ja. wel aan tafel, dicht bij ja. het vuur. Ja, het is wel zo dat uh, uiteindelijk, het is nog wel een, als je kijkt naar het ledental, altijd nog meer dan 1 miljoen uh, leden die ze hebben, moet ons wel realiseren. Ze zijn niet overal repetitief meer. Uh, ze moeten vooral zorgen dat ze uiteindelijk erin slagen om jongeren te binden, enthousiasmeren. Maar uiteindelijk hebben ze nog wel in de samenleving nog een voldoende draagvlak, is mijn ervaring. Uh, dus uh, op basis van die 1 miljoen leden, want bijvoorbeeld uh, ja, je hoort heel veel, heel veel mensen, de, de ZZP'ers, die zeggen, ja, ik, ik, ik, ja, ik voel me niet vertegenwoordigd. Nee, ze precies, ook, nee, en dat zijn, dat zijn steeds meer mensen natuurlijk, terwijl ja. Ja, ze krijgen wel een belangrijke rol in de SER en, en zitten dus nu aan tafel met het kabinet. Uh, ik heb wel eens uh, enquêtes gezien, ook, ook van mensen die niet lid zijn uh, uiteindelijk van een bond, die er uiteindelijk wel belang bij hebben dat de bonden zijn. Ja. Dus je moet ook wat breder zien. Bedoel... Maar de indruk bestaat toch dat de werkgevers zich beter georganiseerd hebben? Dat is waar. En er zijn ook de werkgevers geweest... en ja, daar, daar kun je ze toch een pluim voor geven... die uiteindelijk proberen uh, op dit moment om het poldermodel weer vlot te trekken. Werkgevers hebben een groot belang bij de polder. Waarom? Uh, we hebben grote internationale bedrijven in dit land... En die hebben behoefte aan rust. Die hebben liever dat ze afspraken kunnen maken met de, met de, werk, met de werknemers, ook naar buiten toe. Want ze opereren in een, glo, een globaliserende markt. Concretie wordt steeds heftiger wereldwijd. En dan heb je behoefte aan in ieder geval binnen je eigen land aan arbeidsrust, waarbij je afspraken kan maken. Dus de grote multinationale ondernemingen in dit land die dringen er altijd op aan uh, dat we gaan polderen. Ja, en dus u zegt de werkgevers hebben ook die werknemers, uh, de bonden dus, in dit geval uh, gewoon erg nodig. Uh, nog even voor die, voor die sociale partners dan. Is er voor hen nog een risico dat, uh, dat zij straks een soort excuustruus worden voor het kabinet? Dat er harde maatregelen worden getroffen en dat, dat ze met hun achterbannen te maken krijgen? Uh, dat zal ongetwijfeld gebeuren. Dat is bij de werkgevers vaak minder dan, uh, dan bij de werknemers. Je ziet daar toch dat bonden vaak uh, verschillende opvattingen hebben. En dat zullen ze ook wel kenbaar blijven maken. Maar uiteindelijk uh, ga ik er wel van uit... dat als op centraal niveau afspraken gemaakt worden... dat blijkt uit het verleden dat men daarvoor blijft staan. Dat, ja. is, dat is mijn ervaring. Um, u, u zei het al, he, er is afgelopen week veel verschenen al... Uh, want we hebben dan een radiostilte, maar ja, er komen toch lekker toch dingen uit. Nou, vandaag nog weer eens een keer dat, dat uh, hypotheekrenteverhaal... Uh, het belastingplan hebben we natuurlijk gehad van de week uh, van van Dijkhuizen. Wat vindt u van met name dit soort maatregelen? Um, kijk, als je kijkt naar de crisis, dan moeten er drie maatregelen genomen worden. In de eerste plaats bezuinigingen, Dat ontkom je gewoon niet aan... Het tweede is hervormingen, daar kom je, daar kom je ook niet aan. En het derde is maatregelen waarmee je de economie gaat aanjagen. Dus bij, het moet een pakket zijn. Het moet een evenwichtig pakket zijn van drie typen maatregelen uh, de komende jaren. En dat betekent ook dat je op het uh, terrein van de belastingen zul je hervorming moeten doen. De afgelopen tien jaar hebben we vijf kabinetten gehad. En het grote probleem van dit land is dat we daardoor op een aantal beleidsterreinen uh, verzwakt zijn. We hadden veel eerder al hervormingen moeten doorvoeren en we zijn erg laat. En daarom moet dit nieuwe kabinet moet gewoon doorpakken hmm. en het liefst langer blijven zitten dan vier jaar. En, en die eerste berichten die u ziet over de invulling van die plannen, die, die stemmen u wel goed? Of? Ik moet uh, gewoon afwachten waar ze mee komen. Maar laat ik zo zeggen, uh, op het punt van zo'n belastingherziening, daar ben ik een voorstander van. Dus als dat gebeurt, ja dan... Uh, maar ja. dan juich ik dat toe. En we horen ook allerlei mensen uit het, uh, uit, uit, zeg maar de woningmarkt, uh, het veld van de woningmarkt... en die zeggen ook, nou ja, uh, of je nou eens bent of oneens met die hypotheekrente aftrekken... of je daar aan moet morrelen. Uh, In ieder geval is er nu duidelijkheid en dat is belangrijk voor ons. Ja, wat het probleem is, er zitten al jarenlang zitten we te discussiëren erover... en er worden geen, worden geen knopen doorgehakt. Het is buitengewoon belangrijk nu dat dit kabinet gewoon knopen doorhakt... waardoor we weten waar we aan toe zijn. En of het nou tegen wat meevalt, er moet iets gebeuren. Ja, en het liefst gewoon met de sociale partners. Uh, dat zal gebeuren, denk ik. Ja. ik bedoel, ja. of, of het nou lief, of, of lief gaat of niet, het gaat gewoon gebeuren. Ja. Goed, uh, Nou, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. U blijft meeluisteren ja, en dan recht, kom ik uh, ja. zometeen graag bij u terug... om de reacties door te nemen. De sociale partners krijgen een te grote rol... bij de uitwerking van de kabinetsplannen, dat is onze stelling. Daar hebben nu uh, ruim 900 mensen op gereageerd. 36% is het eens, 64% is het oneens. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. Zegt u het maar... Nou, ik ben het oneens met de stelling. Ik uh, vind het juist uh, getuigen en de heer Vermeend heeft het eigenlijk ook al met zoveel woorden verwoord. Van een enorme goede dynamiek. Er zit snelheid, er zit vaart in. En ik vind het uitermate verstandig uh, dat ze de sociale partners er wederom weer bij gaan betrekken. Ja, u hebt er alle vertrouwen in. Ja, nou ja, het is niet alleen om een excuus te gebruiken... wat de heer Vermeent eigenlijk ook al heeft gezegd... Uh, zijn voor ingrijpende maatregelen. En daar heb je het hele land bij nodig. En dan creëer je ook een beter draagvlak. En wat ik zeker ook nog zeker belangrijk vind is... dat uh, hiermee misschien de polarisatie en het populisme... ook een beetje meer naar achtergrond wordt getrokken. Goed, dus dank... ik heb er alle vertrouwen in. Dank u wel voor het bellen. Stand.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, even een opmerking. Uh, ik ben het uh, volstrekt oneens met de stelling... Want alles wat in de politiek bepaald wordt en uitgegeven wordt... dat moet eerst maar eens verdiend worden in het bedrijfsleven. En uh, dat geld dat wordt verdiend door werkgevers en werknemers. En het is vanzelfsprekend dat deze partners daarbij betrokken worden. Dan weet je van tevoren of het haalbaar is en of het draagvlak is. En ik zou tot slot willen zeggen... hoeveel te meer polderen, zoveel te beter. Dat geeft alleen maar... Rust en draagvlak. En daarop zitten we in een crisis te wow. wachten. Ja, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, met mevrouw Thijssen. Ik ben het ook oneens met de stelling. En ik wil zeggen dat meneer Van Meent... heeft alles al gezegd wat er gezegd moet worden. Oh. Ik wil... <laughs> ja, <laughs> ik ben het heel met hem eens. En ik ben een oude Pvdra. Maar ik moet u zeggen... ik ben heel gelukkig met deze, als deze regering komt. Ja, ja we maken het, we maken ook, het ook wel oké? Okay? Zegt u? Mark Rutte vindt u ook wel oké? Okay? Uh, nou ja, of ik nou persoonlijk daar oké okay mee ben, dat staat er buiten, Want het gaat niet om personen. Het ja. gaat om, uh, ja. om, het, om het land en om de regering. U, zit ja? er, u ziet het met veel vertrouwen tegemoet. Hè. Deze is aanwekking van PvdA en VVD. Stand.nl. goedemiddag. Goedemiddag. Ik uh, ben het uh, ook oneens met de stelling. De sociale partners schuiven pas aan in de staart van de informatie. Dus de plannen zijn opgesteld door VVD en PvdA. En ik vind dat ze aanschuiven op het juiste tijdstip. Ja, het is wel gezegd dat ze bij de uitwerking dus van die plannen, want we krijgen straks natuurlijk een aantal regels in zo'n regeerakkoord. En dan bij de uitwerking worden die sociale partners, eh, tenminste, als we dan de, de bronnen mogen geloven, worden eh, nadrukkelijk betrokken? Dat lijkt me terecht, want de plannen liggen dus wel grotendeels op tafel. Maar voor de uitwerking en de fine tuning vind ik het terecht dat dan uh, sociale partners worden betrokken. Uh, de vakbonden nemen wat af in belang, maar toch zijn ze nog belangrijk genoeg. En als zelfs Bernhard Wintjes blij is dat iedereen weer aan tafel zit, inclusief tussen uh, ja. de vakbeweging. lijkt me het alleen maar goed nieuws. Ja. En uh, vooral het vertrouwen inderdaad, zoals hij zei, tussen werkgevers en werknemers in relatie tot de overheid moet weer worden hersteld. En dat is de laatste jaren, is het daar een beetje scheef gegaan. Dus dit is gewoon goed nieuws. Nou oké, okay. dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag van Winsbergen, Arnhem. Goeiedag. Ik ben het niet eens met de stelling. Was Wim ook, ook, ook eerst niet zo'n goede vakbondsleider. Toen werd hij minister-president. en Toen had hij een kwartje per liter brandstof van ons nodig. Ja, ik hoor het hem nog zeggen. Over een paar jaar krijg ik het terug. Dat duurt inmiddels twintig jaar. Gelukkig is hij niet mijn werkgever. Al had ik lange weken. Maar nou het volgende. Ze zijn de Hollandse werkman al lang vergeten. En die vakbonden worden steeds kleiner. Want het zijn allemaal Polen die komen werken. En als die te duur zijn, een dubbeltje... Dan, kom, dan krijgen we die een in de rug en dan komen de Roemenen. Ja. Maar wat, wat, dus, dus moeten we nou wel of niet die bonden en de werkgevers erbij betrekken? Ja, maar ze, ze weten niet meer wie, wie, wie hun leden zijn. Ja, nee, precies. Weten ze niet nee, meer. Nee, dus... ze, zijn, ze zijn alleen maar voor het hoge personeel. Maar voor de gewone man niet meer. Dat bootje hebben ze al lang laten varen. Goed, Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, heel goedemiddag. Ik heb een simpele vraag: hoe lang blijven we gewone burgers accepteren dat wij zo voor de gek worden gehouden? Kijk, uh, ik ben een gepensioneerde oude man en wij hebben zo'n beetje de basis gelegd voor zogenaamde welstaat, En dat is simpel. Ik wil niet uitgebreid praten, maar het is gebeurd zonder Brussel. En wat nu alles ons be beloven? Nou, wij worden... Zoveel lokaal, dus nationaal, gewoon voor de gek houden. Kijk maar, ze gaan het dak voorbij. Of wethouders, burgemeesters, mm. of mensen uit de Tweede Kamer. Ze, ze zitten de te rommelen en ons te besloten. Wij moeten de straat op en niet meer accepteren. Gewoon opkomen nou, voor onszelf. Dat is nog even een andere vraag, want nu hebben we dus de stelling. De sociale partners krijgen een te grote rol bij de uitwerking van de kabinetsplannen. Wat vindt u ja. daarvan? Nou, wie, wie zijn dat, de sociale partners? De, de, dat de vakbonden komen en de werkgevers? Ook, nou, maar, maar die komen ook niet op voor de werknemers. Mm. Nee, echt niet. Die eigen baantje behouden mm -hmm. en lekker verdienen. En kijk, als je zelf vele malen modaal krijgt, zoals in de Tweede Kamer... dan is het niet zo moeilijk om idealistisch te zijn. Nee, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met William. Dag William. Nou, ik heb meer vertrouwen in de meneer Winkjes... en andere mensen dus uit de vakvereniging, mijn oud-collega's. Ik was in de tijd gekozen. Hè? En ik heb voor mijn mensen gestaan. En ik ben nu oud en ik word nu door een of andere korsbal die zich voor minister-president opstelt, in een stelletje bureaucraten... word ik in de achterhoede geplaatst. Mm. Nou oh ja, uh, de hardwerkende mensen, die tellen alleen mee. Dit is wel het gewoon een zakenkabinet. Dus gewoon mensen die niet per se aan een politieke ja, partij verbonden zijn. Die je af kunt zetten als er iets fout gaat. Daar zou u en voor zijn. Ik heb zijn. geen vertrouwen in een partij die dus uh, ja, met een aantal verdachten... zometeen nog op komt draven die dan minister moeten worden. Mm. Ja, nee, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met leertjes uit Den Haag. Ik ben ook tegen de stelling, uh, omdat als dat niet zou zijn, het overleg zou het draagvlak bij de maatschappij gewoon veel kleiner zijn. Maar ik heb ook een vraag. Ik hoor het CNV helemaal niet noemen. Ja, wij, wij, wij spreken altijd van de vakbonden, hè? Ja, Want dan maar hoort het CNV we horen een CNV-woordvoerder. Die hebben ook een heel erg goede mening. Zeker, Zeker, maar die, die nodigen we ook heel vaak uit, hoor. Echt? Oh, nou, dat wist ik niet. Nee, echt waar. Die Jaap Smit is vaak bij ons in de uitzending geweest. Uh, maar we wisselen dat een beetje af. En in ieder geval gaat het over de vakbonden, inderdaad. Uh, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben er niet eens met de stelling. En ik jarg toe dat er weer een breed overleg is. Ik kan me herinneren, bij het eerste paaskabinet uh, waren vooral de werkgevers juichend. Dat er rust was uh, aan en dat gematigde loon uh, stijgingen En uh, ik verwacht uh, van deze jongere generatie politieke leiders, ik denk aan de Samson, dat was een activist, een wetenschapper die activist werd, omdat hij goede redenen had om tegen kernenergie te zijn. En daardoor kwamen mensen aan het woord die nog lid waren van een vakbond, nog lid van een politieke partij, maar hun stem werd gehoord. En hij kent dat klappen van de zweep. Datzelfde telt in mindere mate wellicht voor uh, de voormalige personeelfunctionarissen bij Unilever, Mark Rutte, maar die toch ...mooi vrijdag ik ging lesgeven aan een school... ...waar heel veel ja. kinderen van migranten zaten. Dus ik verwacht dat deze jonge generatie de politici... ...dat die een klein beetje meer feeling heeft... ...met wat er breed leeft in de maatschappij. Ja. En ik juich toe... Dat, uh, en nu hoop ik nog dat de werklozen aan bod komen... en dat de vakbonden overeind blijven in hun ja. eisen die ze stellen... ten aanzien van niet-Nederlandse werknemers... zodat aan hen dezelfde eisen worden gesteld... wat arbeidsomstandigheden en loon betreft als aan ja. de Nederlanders. Zodat er geen valse concurrentie is. En ik verwacht dat dat er wel in zit. Dank u wel, mevrouw. We doen nog één telefoontje. Dat bent u. Goedemiddag, stand.nl. Hey, ik ben mevrouw Minder. Ik hoor helemaal niks over de zorg. Gehandicapten. Dat komt nee, allemaal nog. Niks. Ja, hallo? Ja, nee, dat komt allemaal nog. Uh, kijk, de Telegraaf heeft wel veel uh, plannen al naar buiten gebracht. Maar uh, dit is allemaal nog uh, onder de radiostilte. En daar moeten we even op wachten, met z'n allen. Maar daar ja, zullen ze nee, ongetwijfeld ook maar... een mening over hebben. Ja, nee, maar ik, ik, ik ben het uh, niet mee eens dat de bonden niks voor doet. Oh. Want ik ben ook niet iemand die, die lid is, alleen omdat ik het aan heb. Ja, ja. Um, goed. De, de, mevrouw, dank u wel voor het bellen. Want we gaan terug naar Willem Vermeent. Die heeft meegeluisterd, PvdA-prominent. Oud-staatssecretaris, minister in Paars is die ook geweest. En uh, ja, veel in de polder uh, gezeten. Um, nou, eigenlijk over, overwegend zijn de mensen heel positief. Ja, dat had ik ook wel verwacht. Want uh, uiteindelijk, uh, het moet gewoon uitgevoerd worden. En de mensen zien ook wel dat de politiek niet alleen kan, zeker in een crisis niet. De politiek mag er wel besluiten, maar het moet uiteindelijk wel uitgevoerd worden. En daar heb je hardwerkende mensen voor nodig, die zitten in de kantoren en de bedrijven. En de werkgevers en werknemers, ja, die horen er gewoon bij. Ja. Opvallend natuurlijk een van de eerste bellen, zei al van... Uh, ik hoop dat er gewoon weer eens een keer rust komt in ja. Nederland. En hij had het ook over de polarisatie, waar, de, waar dan de afgelopen jaren sprake van zou zijn in zijn beleving. Uh, maar, maar dat hoor je veel meer, hè? Dat, ben ik ook, dat was ik ook eens met, met, met de beller. Uh, we hebben, er is te veel gepolariseerd. Dat is niet goed voor Nederland. is niet goed voor het bedrijfsleven. Ook niet voor de Nederlandse positie in, in het buitenland. Uh, Nederland wordt, is altijd een internationaal land geweest. Een, een land wat meegewerkt heeft aan de Europese gemeenschap. Wat meegewerkt heeft aan de Europese Unie. Wat meegewerkt heeft aan de euro. Uh, daar kun je verschillend over denken. Maar we, zijn, we hebben wel de buitenwereld nodig. Uh, we, hebben, we verdienen ons geld op exportmarkten. En Nederland uh, ja, mag uiteindelijk blij zijn dat we nu gekozen hebben... voor in ieder geval een, een, een stabiele meerderheid. Ja, van, van PvdA en VVD. Uh, nou ja, we horen ook mensen, oud uh, PvdA-mensen die zeggen... nou, ik heb er wel vertrouwen in, eigenlijk nog allebei de mannen wel... die daar nu uh, met elkaar zitten te onderhandelen. En nog even over die vakbonden, want daar zeggen mensen dan toch ook van... ja, uh, die representeren toch lang niet iedereen meer. Ja. Uh, ja, met, we hebben het vooral over de FNV gehad, want daar was ook de, de heibel de afgelopen tijd. Uh, terecht dat iemand zei, ja, het CNV bestaat natuurlijk ook nog... Uh, dat is ook zo, maar daar was het gewoon wat rustiger. Uh, is dat dan nog een probleem? Dat geloof ik niet. Uh, als, als we het over de vakbonden hebben, dan hebben we het ook over de CNV... en dan hebben we het ook over Jaap Smit. Ja. Nee, maar ik bedoel, is dat toch een probleem... dat het bij de FNV nog lang niet uh, allemaal weer uh, op orde is? Ik ga ervan uit, uh, wat, wat ik dan weet, ik ga ervan uit dat men uh, uiteindelijk uh, erin slaagt... om weer een hechte samenwerking in andere vorm te realiseren... Ik heb er alle vertrouwen in. Ja. nou, u bent, u bent helemaal vol vertrouwen, heb ik het idee. Dus wij, dan we... wordt ik eens een keer tijd dat we vertrouwen in <laughs> Nederland krijgen. Het ja. wordt eindelijk eens een keer gewoon lekker hard aan het werk met z'n allen. Ja, dat dan moeten we eindelijk eens een keer doen. Goed, nou, laten ze lekker opschieten daar in Den Haag. En dan uh, maar ja. snel met hun plannen komen. Dan kunnen we er allemaal ja. weer uh, uh, naar kijken. Dank dat u meedeed. Graag gedaan. Willem Vermeend, PvdA-Promident. Graag gedaan. Dag. Um, ruim duizend mensen gestemd nu op de stelling. 35% is het eens. 65% oneens. De sociale partners krijgen een te grote rol bij de uitwerking van de kabinetsplannen. Wat ons de luisteraars betreft mogen ze lekker blijven aanschuiven. En we gaan snel naar uh, Amsterdam schakelen... want daar in de kroon aan het Rembrandtplein zit Jan klaar voor de onderwerpen van Vrijdagmiddag Live. Ja, als er nieuws is over dat regeerakkoord... natuurlijk ook tijdens onze uitzending zal dat zeker gemeld worden. Maar we gaan ook praten met Mona Keizer, nummer 2 van het CDA. Want haar partij, CDA, congresseert morgen... over hoe het nou toch allemaal zo gekomen is... dat ze zo ongelooflijk klein zijn en of de partij nog toekomst heeft. Ernest van der Kwast is gastrecent. We debatteren over de vraag of ongezonde mensen... meer voor een zorgpremie moeten betalen. De rubrieken Frits Barend, Bert Brussen, Justus van Oel... En live muziek met Molly en Me. En hier schuift aan Hieke Jippes, jou ook bekend. Ja. Jarenlang correspondent in Engeland. Maar we gaan het over die uh, algemeen uitdijende Jimmy Zettel affaire Ja, ongelooflijk. Jan, uh, dank je wel. En we gaan uh, met belangstelling luisteren zometeen na twee vrijdagmiddag live. Ik wens u een prettige vrijdag verder, prettig weekend. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer...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 Kijk op Austria.info. Dit is Radio 1.